met spelers met het NOS-journaal. President Trump roepte de internationale gemeenschap op... om Noord-Korea hard aan te pakken. Als het land geen einde maakt aan zijn nucleaire programma, dan moet het vernietigd worden, zei Trump in een toespraak voor de Verenigde Naties in New York. De raketman is bezig met een zelfmoordmissie, zei Trump over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij haalde ook uit naar Iran. En volgens hem is dat land economisch failliet en is geweld het belangrijkste exportproduct. De deal die zijn voorganger Obama sloot met Iran om sancties af te bouwen in ruil voor de beteugeling van het nucleaire programma, noemde Trump ontluisterend.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 Het OM eist 22 maanden cel tegen ex-PVV'er Michael Hemels... wegens verduistering. Ook moet hij het verduisterde bedrag van bijna 180.000 euro... terugbetalen aan de PVV. De 36-jarige man uit Herkenbos in Limburg heeft het geld gestolen... uit de provinciale partijkas van de PVV, toen hij penningmeester was. Hemels zelf zegt dat het bedrag veel lager is, namelijk 140.000 euro. Volgens het OM ging het geld grotendeels op aan drank en drugs... Hemels was tot hij tegen de lamp liep, woordvoerder van partijleider Wilders. Annemiek van Vleuten is in het Noorse Bergen wereldkampioen op de tijdrit geworden. Ze was na ruim 21 kilometer 12 seconden sneller dan Anna van der Breggen, die daarmee een zilveren medaille veroverde. Het brons ging naar de Australische Catherine Garfoot. Het weer. Vanavond neemt de buiigheid geleidelijk af. Vannacht kan er in het zuiden een mistbank ontstaan. Morgen, wolkenvelden en perioden met zon. Naarmate de dag vordert, neemt de buigheid af. En het wordt morgen zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de AWD. In de randstad staat nog file op de A27 van Utrecht naar Goorkum. Tussen Everdingen en Noorderloos. 7 kilometer en een kwartier op onthoud. En nog eentje op de N44 Wassenaar-Den Haag. Voor de aansluiting met de N14. 3 kilometer. En daar heb je 10 minuten tijdverlies door. Tot zover de verkeersinformatie. In circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 al amante Y no es más que chiquillo travieso provocador será la fuerza the dance in Colombia.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 go, go.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 She smell like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 Baby, come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 Man, they them they rush me. Yes, I whip a pretty boy and want him love me. I need that love. Yes, I need that love. Show them know me sweet and me sexy. Every time we go, me say me ever ready. I need that love. Yes, I need that. Let me